Een snackbar in Rotterdam is gisteravond voor de tweede keer in 24 uur overvallen. Een groepje mannen kwam rond 6 uur de snackbar binnen en bedreigde de medewerkster met een mes. Ze gingen er met de inhoud van de kassa vandoor. Vrijdagavond werd dezelfde medewerkster door twee mannen bedreigd. Toen maakten de overvallers sigaretten en geld buit. Het weer nog in het noorden kans op een buit is een graad of vijf. Overdag bewolkt en buien staat een stevige wind en het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4-7. Het is dus, uh, drie, drie minuten over vier. Je luistert naar 4-7 op Radio 1 tot 7 uur. Um, laten we het uh, seksspul op zitten. Zegijder, wat, wat is jouw talent? Wat is mijn talent? Ja. Uh, uh, waar ben je goed in? Ik ben goed in gezelligheid. Oh ja? Denk ik wel. Oké. Okay. Een beetje, Een beetje uh, leuk doen. Nou ja. En, <laughs> en, en, en, en in kletsen. Oké. Okay. Ja. Daar zijn niet echt verkiezingen voor, hè? Jawel, Bean in <laughs> Ja, dat is waar inderdaad. Ja. Jij, verrek, dat is ook een... <laughs> Uh, ik heb je gekeken naar de Voice of Holland? Nee, wij hadden zelf uitzending natuurlijk van 24-7. Oh, ja. Daar ja. keken ook 3 miljoen mensen naar, maar daar heeft <laughs> ja. niemand het dan over. Nee. Ja, nieuw programma van BNN over uh, de wereld van de social media. Ja, Elke ja. maandag en vrijdag om is nou een over 11. Huppatee. op Nederland. 3. Heel goed. En, maar jij hebt dus niet gekeken, maar had je ja. willen kijken. Vind je het leuk, dat soort programma's? Nou, ik moet je vertellen dat, uh, uh, dat de Voice vind ik wel heel leuk Ja? Vanwege die stoelen? Of ja, die stoelen vond vanwege... ik fantastisch. Ja. Zo van, uh, je, je zingt dan als artiest tegen vier stoelen... en als het moment dat iemand omdraait, glorie, wauw! Ja, ja. ja, en uh, er zit natuurlijk echt talent bij de Voice. Mm. Over het algemeen, laten ja. we dat even meteen... Ja. Paul Turner! Ik uh, heb dus, ja, ja. <laughs> ja, nee, maar Combi, Paul Turner is toch niet echt een talent? Dat is toch ah, gewoon een ja. jongen die leuk kan springen. En weet je wat ik echt heel vervelend vind aan Paul Turner? Zonder ah. dat ik dan meteen, want ik wil uh, ook even terugkomen op uh, gers, dat vind ik echt een leuke jongen geworden nu, toch? Ja, want daar moet ja. ik je trouwens ook nog even ja. iets over vertellen. Maar ja. goed, maar, maar, maar, maar Paul Turner is dus echt, is gewoon een volwassen man die doet alsof hij een kleuter is. Ja, maar blijkbaar is daar toch gemaakt voor dat Ja, de een rare markt hoor. Ja, maar, en maar wist je dat, uh, net zoals Justin Bieber beliebers heeft, ja. heeft Paul Turner curlies. Ik zag het bij jullie. Ja. Krullende, krullende typjes. Mensen ja. die ook van dat schapige haar hebben en die dan fans zijn. Ja. En die noemen zichzelf. Curly's. Ja, dat zijn de navolgelingen. De navolgers van Potter. Dat vind ik leuk voor Potter. Maar ik vind het niet een groot uh, uh, stemtalent. Nee, maar de, kijk. Hij heeft wel een entertainment talent, ja. En dat hebben we heel veel kijk Ik bedoel, Robbie Williams, die wel een goede stem heeft. Maar die is ook zo'n podiumbeest. Ja. En veel mensen komen ook om dat te zien, hè. Ja. Maar, maar Robbie Williams heeft niet dan zo'n soort wife wifebeater aan... waar dan borst haar bovenuit krult. Nee, klilt. en hij, hij lacht ook niet zo. Het doet, doet echt alsof hij een kleuter is, hoor, die Paul Turn. Die doet, weet je hoe die doet? Ja, ik heb het webcam staan maar hij doet het helemaal zo. <laughs> zo kijkt hij de Dit Je tijd. trekt even een de, soort een joke. Ja, omgezet. en dan denk ik, kom op, man, jongen. Je bent volwassen, doe eens even normaal. Hij is gewoon heel... He's very gay. En met gay bedoel ik... De, de, de, de, He's very vrolijk. Ja. Ja, maar, ja, maar ook als je vrolijk bent, hoef je niet net te doen alsof je een peuter bent. Nee, nee, Hij springt de hele tijd. Dat <traars> vind ik echt een beetje recht. Maar goed, Gers. Doe het niet. Gers, oh ja, even kort. Uh, bagage topnummer. Echt leuk. Ja. Je moet wel even vertellen ja, dat ik was, de vorige keer ik dat het over Ger Ik deed heel ja, cynisch over dat. Ik heb het daarom gevraagd. Ik heb hem geïnterviewd. Ja, ja. Uh, binnenkort verschijnt dat in de FIFA. En toen ja. zei ik, weet je, mijn, mijn radiocollega... Ik ja. heb je naam niet genoemd. Oh, heel gelukkig. Ik, nou, ik, zeg wel, ik zeg, mijn radiocollega zegt, het is echt, er is niks makkelijker dan het nummer dat jij geschreven hebt. Nou, kwam ja. een hele reactie ja, op. Ja, dat kan me voorstellen. En ik las ook een interview met hem in de, de oormuziekblad. En uh, toen zei hij ook, ja, haters heb je altijd. En toen las ik dat en toen biggelde er nog net niet zo'n tranen achter. Nee, ik, ik was zo laat. Maar het is wel het is gewoon leuk, toch? Je Ondanks bent, je bent uh, teruggekomen. Hoe zullen we de navolgers van Gers noemen? Uh, Gersies. Gersjes. Gersjes. Gers. Gersies. Par par Pardoulies. We gaan het hebben over talentenjachten. Uh, wat vind je van talentenjachten 0801121? Laat weten wat jij ervan vindt. Voice of Holland, X Factor, American Idol. American Idol, uh, maar ook uh, die modellenjachten allemaal. Oh, American's Next Top Model, jee. Precies. En uh, uh, Top Chef, ja. Master Chef, master Project cook. Runway. Je hebt er echt honderden. En The Winner is, dat gaat ook nog beginnen weer. en zo. Dus uh, wat vind jij van talentenjachten 0801121? Dank je wel, Leuk onderwerp, leuk hè? Hey, ja. Geniet ervan. Dat ga ik zeker doen. 801-121, wat vind je van talentenjachten? Gertjan jan Kooijman is tv-kenner van BNNTD. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, uh, zojuist de uh, Voice of Holland hebben we gehad. En uh, nou, daar komt dan weer de Voice Kids achteraan. En uh, nou, dan weet ik zeker dat daarna ook wel weer een soort van popstars-achtig programma komt. Hoe kijk je aan tegen de talentenjachten? Heb jij het idee dat er een overkill is? Nou ja, laten we eerst maar even afwachten wat uh, de winnaar van The Voice dit jaar gaat doen. Ik heb er iets minder vertrouwen in dan vorig jaar. Wat? Uh, ja, dus ik vind het, vorig jaar had je uh, bij Ben, uh, was niet alleen de te winnaar omdat hij er zo uitzag, maar omdat hij ook heel duidelijk uh, door zijn optredens wist wat voor plaat hij wilde gaan maken. Ja, maar het, het, het, het komt toch uiteindelijk, want Ben Sanders is ook niet echt enorm groot geworden en gegroeid in, uh, in de muziekwereld. Of, of, of, uh, of heb ik wat gemist? Nou ja, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn Tour is redelijk uitverkocht en weet je, hij scoort wel hitjes. En ik denk dat je bij hem heel erg het idee had van wat eruit zou komen. En ik heb dit seizoen bij de Voice nou niet echt het idee gehad dat ik iets had van ja... Ik weet precies van die finalisten welke plaats ze we willen gaan maken. Ja. En dan lijkt het dan toch een beetje, want hè, de, bij, bij de Voice of Holland de vorige keer... had iedereen het idee van, oh wow, oké, okay, dit is weer even wat nieuws. Hier gebeurt weer even ja. wat. En, uh, want, want we zaten toch met z'n allen een beetje een soort van dwel uit te wringen... waar bijna niks meer uitkwam. En toen uh, werd, werd die dwel dan weer even in het water uh, gedompeld. Ja. Ik bedenk de metaforen waar je bij staat. En, uh, en vervolgens is die dwel volgens mij wel weer droog inmiddels. Ik heb niet het idee dat er nog heel veel meer in zit. Nou ja, we krijgen natuurlijk wel de winner is uh, deze week. Oh god, ja, ook nog, ja. <laughs> maar dat is natuurlijk een heel ander format, want daar gaat het niet om, uh, om, om een platencontract of dit en dat. Nee, dan gaat het gewoon om keihard geld mm -hmm. wat ze kunnen verdienen. Waar het gewoon letterlijk gaat om, uh, zoals het omschreven werd door boven en als een kruising tussen X-Factor en Deal or No Deal. Ja. Dus, dus dan ik dan kun... ben heel benieuwd wat, wat dat gaat doen. Uh, maar de voice moet denk ik uh, uh, ja, echt een stapje... Uh, uh, meer peper in de reet uh, gaan gooien. Ja, waarom houden wij, uh, wij Nederlanders zo van talentenjachten? Ja, ik denk dat wij Nederlanders heel vatbaar zijn voor uh, uh, het, het, het slimste van een talentenjacht, want een talentenjacht draait helemaal niet om de muziek, het draait om verhaaltjes bouwen, wat mij betreft. Het draait echt om uh, uh, de zielige jongen die inderdaad een beetje bij de voicemail hebt, die niet het uiterlijk heeft van een popster of al driehonderd ke keer is afgewezen, en dan langzamerhand krijgt die held zijn glorie. Eigenlijk is het gewoon een hele goedkope Hollywoodfilm. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus, dus het moet eigenlijk die, die, die knappe gast die toch al goed kan zingen... Uh, die, die, heeft, die heeft er toch al mee in zijn leven, want die ziet er goed uit. Dan hebben we liever een, een, een wat dikketje met een fantastische operastem. Ja, nou ja, kijk, naar Charlie Luske, die, ging die vloogte de week voor de finale uit. Ja. Eh, omdat hij ten eerste inderdaad al vanaf het begin de favoriet was. Maar ook omdat iedereen hem al kende. Hij ja, was natuurlijk een BNR als vrouw. En ziet er gewoon goed uit, goede stem en alles. Dus heeft alles mee, dus heeft eigenlijk niet zo heel veel te winnen. Ja, ja, wij houden ervan om een beetje te kijken naar de underdog eigenlijk. Ja, ja, de gunfactor, ja. Hè, zoals het wordt uh, pas en te onpas gebruikt wordt in al die programma's. Ja, nu kijk jij ook uh, graag naar de Amerikaanse uh, ja. talentenjachten. Volgens mij kijk je, je X-Factor en je krijgt sowieso, uh, kijk je naar de Voice of Holland. Dat gaat binnenkort ook weer beginnen hè, in, uh, in Amerika. Ja, daar hebben ze uh, het grootste uh, ja, televisieuitzendtijd. Uh, uitzendtijd wat je maar krijgen kunt, uh, na de Super Bowl, wanneer je in één klap 100 miljoen kijkers hebt. Aha, dus dat, dat moet wel een succes worden, dat kan eigenlijk niet anders. Is het, is het een groot verschil, de, de Amerikaanse versie en de Nederlandse versie, of lijkt het ja, eigenlijk zoveel op elkaar? ik vond het wel. Ik vond ten eerste, kijk, daar zitten natuurlijk vier supersterren uh, die in Nederland sowieso niet van, die, van dat kaliber vinden gaan. Ja. Uh, Christina Aguilera, Adam Levine van Maroon 5, Blake snel in Nederland minder kennen en uh, CeeLo Green. En wat ik daar heel interessant vond, is dat ze daar veel specifieker uh, zangtalent zochten. Het, het was echt een, een meisje wat echt een heel erg indie-stem heeft, een hele rustige liedjes maakte tegenover een kale lesbienne die echt gewoon à la pink alles eruit schreeuwt. Ja. Yeah. En hier blijven we toch een beetje hangen in, in Sky Radio stemmetjes. <laughs> ja, het is minder uit, minder, uh, minder uitgesproken eigenlijk. Nou ja, Paul Turner was dan, is dan oh ja. niet de uitzondering in Nederland. Maar waar, daar was het echt veel erger. Waar je gewoon een, een, een, een gezette rockstem hebt. Tegenover een, een, een echte kroeg, jazz -kroeg stem. Tegenover inderdaad echt een meisje wat achter de piano zit. Tot inderdaad de meiden die echt. Alles eruit gooien aan de Christina Aguilera. Ja, nou dan laten we gaan duimen dat het uh, volgende seizoenen van The Voice en X Factor en Popstars dat dat hier in Nederland ook gaat komen. Ondertussen begint over, uh, over een week uh, The Voice Kids, dat is eigenlijk The Voice of Holland alleen dan met kinderen. Dus er ja. uh, valt nog wat te wringen en er valt nog wat extra's te bedenken aan het vormen Wat verwacht je ervan? Ja, ik ben heel erg uh, sceptisch daarover. Ja? Ik, uh, uh, ik snap het, maar aan de andere kant denk ik als je kijkt naar de afgelopen seizoenen Hollands Cat bij ons en ook in het buitenland. Ze durven gewoon niet uh, kritisch te zijn met de kinderen. Want alweer als je een kind op televisie aan het huilen maakt, ja. dat kan natuurlijk echt niet. Dus uh, uh, het beetje kritiek wat er dan in de Voice af en toe nog wel in zat, uh, wat ook niet heel veel was, want het als, als, als zong je heel slecht, dan was je presentatie wel goed. Ja. Uh, dat gaat volgens mij met die kinderen helemaal beetje uit. Een beetje gezapen gaan ze dan worden eigenlijk. Uh. Ja, volgens mij wordt het een heel erg leuke knuffeltelevisie, maar ik, ik vrees heel erg dat ze niet Indies durfden ze aan de kinderen. Om, om die kinderen maar te beschermen. 27 januari, dan is het op TV om half negen op RTL4. Gerrit-Jan Kooyman, dankjewel. Alsjeblieft. Wat vind je zelf van Talentenjachten? Laat het weten. 0800-1121 0800-1121. Freek, goeiemorgen. Freek? Hallo? Hey, Freek, hoe is het? Hé, hey, ik ben Freek van Vosberg. Hey, hallo, hallo. Hey. Talentenjachten hebben het over. Ja, ja, dat klopt, klopt. Uh, ja, ik belde, want uh, mijn zoontje heeft uh, anderhalf jaar meegedaan aan talentenjacht uh, The Voice of uh, Boerdonk. The Voice of wat? Boerdonk. The Voice of Boerdonk? Ja, dat is uh, een regio ja, regionaal uh, talentenjachtje, zeg maar. Oké, okay, ja. Maar, maar sindsdien uh, heeft hij veel aanbiedingen gekregen en ja, wordt hij vooral uitgenodigd om uh, op te treden, zeg maar. Ja. En uh, ja... Hij, hij zong dus uh, gewoon heel spectaculair uh, My Heart Will Go On, van Celine Dion. Ja. En uh, iedereen begon uh, ja, uh, praatjes te laten en uh, zin uh, is gewoon een hit hier in de regio. Oké, okay, maar, en, uh, en, en, maar hij is dus zeg maar een beetje de ster van Boerdonk geworden. Ja. Wat is Boerdonk? Ja. Dat is een dorpje toch? Eh, uh, nee nee, ja ja. Het is eigenlijk meer een stad, zeg maar. Een stad oh. uh, midden, midden in Brabant. Oké, okay, oké. Okay. Hé, hey, maar dan, dan uh, moet jouw zoontje, de Voice of Boer, dan misschien ook maar meedoen met de Voice Kids. Gaat hij dat ook doen? Uh, ja, hij heeft uh, zijn wel ingeschreven. Ja. Dat uh, is in voorrondersvlees. Mm -hmm. Maar, uh, mijn, mijn zoontje, ja, ik heb twee zonen. Eén zoontje, ja, Pieter, uh, dan, die de mm. Voice of Boer was, die is niet doorgekomen. Ja. Maar, uh, mijn andere zoon, die die is wel geselecteerd. En uh, hopelijk mag je wel uh, deelnemen aan uh, de blijfauditie. Ja, maar dan, is dus, dan, is, uh, dan, dan, dan, dan zijn er dus twee talentvolle zonen wat je hebt daar, uh, Freek. Ja, klopt, klopt. Hoe, hoe kan ik, dat? Zit uh, dat in de familie? Uh, ja, ja ik, ik ben zelf uh, ook uh, ja, lang een beetje een soort van uh, volkszanger geweest. Ja. Ik, ik zong altijd uh, bij voorwedstrijden van het eerste van Boerang. Uh, vooraf zong ik altijd het Boerangs Volkslied. Uh. <laughs> Is er een Boerangs Volkslied? Ja. Doe eens. Daarheen gaat de <laughs> weg. Naar Boerangs. Zo slecht. Daarheen gaat de lijk. And my heart will go on. Ja, je bent echt een voice of boer, denk ik. ik hoor het al. Ja, dankjewel. Vectorisch, oh, zeg. Oh, ik doe ook mijn best. Ik, ik train iedere dag uh, drie uur op de fitnessapparatuur. Wacht even voor dat laatste ging in Brabant. Nog één keer? Uh, dat ik iedere dag drie uur op de fitnessapparatuur zit. Nou, dat hoor je. Oh, dankjewel, dankjewel. Hé, <laughs> ja. hey, Freek, de la uh, tot later weer, hè? Ja, jij ook. Jou. Hey, leuk bij je bellen. Ja, jij ook. Dankjewel, hè. Jou. Doei. So. Uh, goed, je Als uh, <laughs> je zelf wel een leuk verhaal hebt, laat het even weten. 0801121. wat vind je van uh, talentenjachten? Gisteren won Iris Kroes, maar ze was niet de eerste winnaar van talentenjachten. Dit is de uitslag. En ik lees het en ik geloof het niet. Met 51% van de stemmen is de winnaar van X-Factor 2010 geworden... Jaap. 62% van de stemmen is de winnares van Idols 2008 geworden... Nicky! Lisa! Rochelle! Dee! The Voice of Holland. 2012 is geworden. Yeah. Wat vind je er zelf van? Van die talentenjachten. Meer dan 3 miljoen kijkers. 0800-1121 0800-1121 Who wants to be right the rain is better when is wrong You get excited in your bones and everything you do is When night comes in your own I chose to be alone Who wants to be right as it rain It's harder when you're on top Cause when hard work don't pay off Adele Riders Ring. Egbert, goedemorgen. Goedendag. Hallo. Hallo, met Frank van der Afdonk. Hoi. Oh, Frank. Hoi. Wat een boel namen. Hé, hey, uh, woon je ook in... Hoe uh, was het nou? Boerdonk? Nee. Boerdonk, sorry? Ja, nee. Ik, was even, ik zat even te kijken waar dat dan was, dat dorpje. Maar ik kan niet eens terugvinden. Boerdonk, daar heb ik nooit van gehoord. <laughs> nee, ik ook niet. Frank, hoe is het? Uh, hartstikke goed. He, he, heb, je ook, uh, heb je ook twee zoontjes? Uh, nou, ik heb uh, één zoon en één dochter. Oké, okay. hoe heet ze? Uh, Harm <laughs> en is Dus jouw dochter heet Ruud? Nou nee, Ruud. Ruud, ook Ruud? Ruud, Ruud R U-D-E. Oké, oké. En ja, die ja, ja. zijn zeker ook heel goed te zingen. Nou, um, Ruud minder dan Harm. Ja. Harm zingt hartstikke goed. Harm. Um, ze waren allebei door. Ja. Maar de een die uh, heeft later af moeten haken vanwege een uh, beenblessure. Oh ja, tuurlijk, ja. Goh. En toen. Hallo? Ja? Ik ben nog. Hallo? Ja, hallo? Hoi. Je valt een beetje weg. Oh, sorry. Ja. Nee, um, ze hebben allebei aan uh, uh, idols meegedaan. Maar de een uh, die vond ze eigenlijk niet, niet helemaal goed genoeg. Nee. En uh, de ander die... Um, ...was in principe goed genoeg, alleen die klampte te veel vast aan de uh, uh, zus. Oh ja, aan Ruud zit -ie. Ruud, ja. Oké. Okay. Nou Frank, dankjewel hè. Graag gedaan. Ja. Okay. Mag ik u bedanken? Ja, dat heb je net gedaan. Bedankt. Oké, okay. Ja. <laughs> Gunther, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Hé, hey. heb je ook kinderen... Ja, ik, ik heb uh, drie zonen en oh, twee Oh mijn god jongens, wat zitten jullie toch allemaal daar in Brabant te doen, joh? Sorry? Hebben jullie, uh, nou goed, vertel eens verhaal. Nou ja, ik, uh, ik uh, drie jaar geleden, of uh, nee, langer trouwens, vijf jaar geleden, ten, uh, bij Idols, uh, mijn huidige vriendin uh, Peuny, ja. uh, die treden op, uh, daar in, ja, in de voorselectie. Ja. En uh, die wonen twee deur langs mij en ik was zo verkocht van haar stem, ja. Ja, en toen zijn we echt gewoon, gewoon ik ben er zo verliefd op geworden. en ja. Toen heb ik er, uh, aan de deur gestaan met Bosje Bloemen, aangebeld. En gevraagd of, uh, ja, of ze alsjeblieft mijn vriendin wil worden. En, en dan worden binnen... We waren al drie jaar gelukkig samen. En nu al drie kinderen? Nee, vijf. Vijf. Drie uh, dochters en twee zonen. Zo, productief. Ja. Ja. Hé hey, Gunther, dank je wel hè. Ja, dank je wel. hoi. <laughs> wat vind je van uh, talentenjachten? 0800 1, 1 2, 1. 0800 1. 1, 2, 1. Wat wel leuk is, uh, Iris Kroes, die heeft gewonnen. En uh, wij hebben uh, een verslaggever daar naartoe gestuurd. Gisteren werd ze in Drachten, waar ze vandaan komt. Werd ze, uh, werd ze gehuldigd en zo. En uh, nou, we hadden allemaal een feestje voor de gevierd. Dus ze heeft daar ook nog een beetje gespeechd en zo. Um, um, en, en we hebben zometeen een reportage van Wieke. Die hebben we daar naartoe gestuurd. Die heeft ook even met Iris gesproken. Dus dat is wel grappig. Maar wat vind je zelf? Achter laten het via 0801-121. 0801 Wat vind je van The Voice? Wat vind je van Top Chef? Wat vind je van Popstars? De Rivals? En weet ik veel wat allemaal. 0801-121. Dit is Gravity Six Free. Were my protection from the rain outside. Made me feel love like the old days, yeah. But I can't blame you, baby. It's me that's done wrong. 'Cause I broke the skies that shine above. We hebben die 6 en 3 hier op Radio 1. We hebben het over talentenjachten. Wat vind je ervan nog? 101, 2, 1, 2, Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. O, ik kom het? niet uit Brabant en ik heb geen kinderen. Ah, fijn. Heel fijn. <laughs> beide, in beide gevallen. Nee, hoor, ik vind Brabant heel leuk, hoor. <laughs> Niks mis mee. Hey, uh, wat vind je van... Heb je naar de voice gekeken? De voice of Holland. Ja, ik heb er zelfs een meegenomen uh, vorig jaar. Echt waar? Ja. Jij stond, uh, jij stond met de, de, de draaiende stoelen. Nee, dat niet, nee, daarvoor nog, ver daarvoor. Nee, ik had een scout om mee te doen. Ja. En later voor dat Sunday Night Fever dan ook. Ja. En, uh, uh, nou, wat een overgeproduceerd programma is dat? <laughs> ja. Maar ja, nee, dus ik heb het niet gehaald. En hoe dus werkt het dan erbij... dat dan, dat scout? Dat dan gaan mensen, jij, jij, jij, jij bent zanger. Ja. Oké, okay, dus jij, en, jij speelt dan ergens of zo in een, in een, in een, op een podiumpje. En dan komen de mensen van The Voice of Holland bijvoorbeeld naar je toe: van... hé, hey, wil je niet meedoen aan ons, aan ons programma? Dat zou kunnen. In mijn geval is het gewoon via via gaan, via YouTube filmpjes en dat soort dingen. Uh -huh. En dan zeggen ze inderdaad wij willen jou. Oké. Okay. Uh -huh. dus dan kom je op zo'n hele grote selectiedag met 10.000 mensen en dan weet je eigenlijk dat al die mensen zich gewoon hebben op in, ja, hoe zeg je, opgegeven en dat die eigenlijk geen kans krijgen. Ja. Oh ja. Want, want een heel raar systeem. Ja want eigenlijk uh, is het wel zo dat, dat als, dan, als zij jou dan vragen dan maak jij dus sowieso meer kans dan mensen die zich hebben opgegeven eigenlijk. Ja. Je wordt ook vooraf al geïnterviewd en je krijgt lijsten en, en allemaal dingen, dus het is echt, ze weten alles al van je. Oké, okay, oké. Okay. Maar dat klinkt wel een beetje als een soort van, uh, dat het allemaal een beetje in scène is gezet. Ja erg hè, dat ik de droom een beetje kapot kom. <laughs> ja, dat is, mijn, dat is toch ja, verschrikkelijk. <lacht> ja. maar, maar uiteindelijk heb ik je niet gezien op televisie, of wel? Nee, nee ik, heb het, ik ben wel een loser, hè? ik heb het niet gehaald Oké, okay, maar hoe kan dat dan? Want dan willen ze je wel hebben, maar dan willen ze je eigenlijk meer hebben om, om nog een keertje goed, uh, goed, uh, goed te kunnen scouten ofzo. Ja, misschien is dat het. Nee, ik ben wel heel ver gekomen. Ik heb een paar rondes meegemaakt. Dan kom je uiteindelijk ook bij het hoofdkantoor. En dan moet je nog dingen doen en voor camera. En het gaat best ver. Mm -hmm. En uh, uh, ja. ja, ze scouten heel veel mensen. Ja. En daaruit moeten ze ook weer een selectie maken. En daarna pas, na al die rondes die jij dan hebt gedaan... pas dan is het wat wij zien op televisie. Ja, dan heb je gewonnen en je, je wint een auditie, zeg maar. Oké. Okay. Ja, ja, ja, precies, ja. En dan, maar dan denk je natuurlijk al, in je hoofd ben je er al, maar dan kun je er nog worden afgewezen natuurlijk. Dan. Ja, je kan ook altijd niet eruit geknipt. Ja, oh, een vriend ja, ja. van me die heeft dan wel die stoelen gehaald. Ja. Uh, Stanley Brug, ik weet niet of het je op is gevallen met een gitaar, die jongen. Uh, ja, zeg maar zo niks. Maar. Die is dan wel bij de, bij de live shows gekomen, maar daar ook gelijk eruit geknipt. Oké, okay, oké. Okay. Maar, maar ben jij iemand die, die graag meedoet aan dit soort talentenjachten, of was dit de eerste en de enige keer? Nee, toen ik 16 was, heb ik voor een kratje bier meegedaan aan Idols. Ja. En, uh, en ja, het is dat ik uitgenodigd werd, anders had ik me niet opgegeven. Oké. Okay. Ja, ja, precies. Je dacht van, nou, dat laak, laak... toen kon het nog wel, maar nu, uh, nu hoeft het eigenlijk niet meer. Nou, nu, nu ik weet hoe het in elkaar zit, ik heb dan twee kanten meegemaakt. Toen mm -hmm. 16 was voor de grap gewoon als, als plepje, zeg maar. Ja. En uh, nu dan als, ja, hoe moet je het zeggen, uitverkoren of zo. Ja. Dat is wel een hele andere kant, en dan, dan merk je dat het niet zo leuk is om aan mee te doen per se. Nee. Maar heb je dan het idee, want het kan wel ook een goede, goede uh, kruiwagen zijn om je carrière even een, een flinke boost te geven. Ja, dat kan het zijn ja. Maar, maar ik denk dat je dan bij de Voice de slag hebt gemist. Ik denk ja? dat John Mol heel erg geluk heeft gehad met Ben Sanders. Die mm -hmm. is wel via de, de normale weg binnengekomen. Ja. ja. Ik, ik, ik, ik weet niet of het nog helpt. Want wat je zei, het is overkill. Je hebt zoveel van die shows en zoveel winnaars. Ja. Het is te veel eigenlijk wat er is op televisie. Maar ja, te, willen ze überhaupt wel een goed iemand op de markt brengen? Ja, nou dat vraag ik me ook wel eens af. Want ja, precies, dat vraag ik me wel eens af. Want je hebt er inderdaad zoveel. En het, het, de ene volgt de ander alweer op. En bijvoorbeeld, we hoorden net in dat overzicht. Je hoorde je een aantal mensen die dan hebben gewonnen. Nou, Ben Sanders, daar hoor je nog wel eens wat van. Maar je hoort bijvoorbeeld ook die, zoals Jaap of zo. Die ja. heeft dan. Uh, ik geloof X-Factor gewonnen, of een ander programma. Ja, en daar, daar, daar, heb ik, daar hoor je nooit iets van. Hey, terwijl dat wel een heel erg veelbelovend talent was. Ja, of ja. is dat? Ja. Ik hoorde uh, bij, uh, bij bnn 2 ik iemand zeggen. Sander Landingra was dat, die was de gast bij BNN2D. En die zei: Ja, je, je, je bent al zo lang bezig met je talent eigenlijk, om dat te ontwikkelen. En dan is de finale klap, zeg maar, is dan ineens de voice. Maar dan wordt eigenlijk al een beetje, dat is ook meteen het einde dan. Heb jij dat, had jij dat gevoel niet? Vond van je niet een groot risico mee te doen? hoe bedoel je? Het nou is, ja, dat ik het kan echt een stempel op je carrière. Kan, ja, nee, ja nee, maar ook omdat ik kan me voorstellen dat je al een tijdje bezig bent met, uh, met zingen en zo, want anders word je daarvoor niet gevraagd. En, uh, maar dat, dat je dan al heel erg veel arbeid erin hebt gestoken en dat het dan uiteindelijk dat dan de, de, de faam kan gaan naar de makers van de uh, Voice of Holland. Ja. En ja, het ja, programma. Ik ja. Kijk, je, je, wil, je wil de weg korter maken en daar ga je gebruik van maken van het programma van iemand. Ja, dan moet je wel inleveren. Ja, ja. Had je het, had je, was, je, was, je, was je doorgegaan als, uh, stel, ze hadden gezegd van ja, je mag door naar de, naar de draaiende stoelenronde? Ja, dat was ik ook verder gegaan. Ja, ja, en ik vind het jammer dat ik, niet, dat ik niet door mocht. Het is niet zo dat ik, uh, weet je, dat, dat, je gaat erheen om te winnen, zo stel. Ja, maar nu, doe je, nu, nu, uh, nu je weet zeg maar hoe het werkt. Denk je niet van ik ga, me, ik ga me opgeven voor de volgende ronde of voor de Voice Kids? Nee. Okay. Voor de Voice Kids ga ik ook niet meer. <laughs> in nee, dat dacht ik al. Hey Stefan, dank je wel. Joe, werk ze. En succes met je carrière. Dank je wel. Alright, later. Hoi. Hoi. Uh, we gaan naar uh, Timo. Goedemorgen, Timo. Ja, goedemorgen. Geluk met Timo. Hey, hallo, goeiedag. Hey. Heb je gekeken ja. naar de Voice of Holland? Nee, ik heb een half jaar geen televisie meer. Maar ik vang af en toe nog wel eens een flirt op hier en daar. Ja, je kunt er niet omheen, hè, bijna. Nou, als je geen televisie hebt, lukt dat op zich aardig. Ja? Ja. ja. Oké. Okay. Maar wat ik wel, waar ik wel bang voor ben is... Uh, ja, ik hoor een echo in de telefoon, ja, maar ik zal ook proberen ik. omheen te praten. Mm -hmm. wat ik, waar ik op zich wel bang voor ben is dat het zeg maar, talent op zich de regie een beetje kwijtraakt over zijn eigen leven. En ik heb het idee dat als uh, zeg maar zo'n commerciële omroep op zoek gaat naar talenten... dat ze die als het ware als uh, grondstoffen zien, zeg maar. Ja. Je wat ik bedoel? ja, ik snap het. En dat uh, ja, de talenten veel te afhankelijk worden... van mensen die niet het beste met hun voor hebben. Ja. Ik hoorde bijvoorbeeld het laatste interview... op het publieke radio met Erwin Nijhoff. De, de, de zanger die meedeed hè, aan de ja, voice? Ja, dat hoorde ja. ik dan via de radio. Mm -hmm. En die, die was heel erg geworteld in zijn privéleven. En ook in het eventuele ongemak... bij mijn tekort aan inkomsten. En ik ben bang dat... Als je dat, die levenservaring niet hebt, dat je heel makkelijk kan gaan zweven en dat het ook wel eens nooit lottig kan worden. Ja, want die Erwin Nijhoff, dat was dan een wat oudere, uh, oudere jongen, die, uh, die, die had al wat, wel wat meegemaakt, dus die stond wel redelijk stabiel in het leven. Maar het kan natuurlijk ja. ook zijn dat je, dat je een, een, een, een jonge dame van, uh, van een jaartje of twintig hebt, die, uh, die er dan zo wat in gegooid. Ja, nou zal dat bij de ene, die zal wel omringd worden door een hele stabiele gezinssituatie of... Een, uh, of moeder, vader, mensen die ze vertrouwen en die ze ook niet meer loslaten, waar ze een mm. hele goede band mee hebben. Maar sommige mensen zullen misschien ook wel in de verleiding komen om voor het uh, grote leven te gaan en een hele sociale netwerk terug toe te keren. En ja. dat zou toch wel heel erg zonde zijn. Maar aan de andere kant, bedoel, uh, mensen kiezen daar natuurlijk wel zelf voor. Die willen gewoon echt gewoon ontzettend beroemd worden. En, uh, en dit, dit zien ze dan als, als de manier om dat te worden. Ja, maar toch, uh, ze, ze, vind je dat het, uh, dat, dat het een tandje terug moet, die talentenjachten? Nou, voor mij hoeft het helemaal niet. Ik ben, ik ben toch meer een soort van VPRO-man, zeg maar. Een beetje wat uh, meer diepgang. Ja. En, en dat, dat is voor mij veel te oppervlakkig, zeg maar. Ik, ik hou zich, als ik bijvoorbeeld Adel hoor, mm -hmm. dan hoor ik wel eens op de radio, tenminste wel eens, dan word je bijna mee dood te Ja. Maar dan kan ik daar wel van genieten. Dat heeft ook een bepaalde diepgang, zeg maar, en een bepaalde emotie. Uh, niet het oppervlakkige. Ja. Dus, dus ja, daar kan, ik, daar kan ik dan wel van genieten. Je, je maar voor, voor mij te, hoeft het helemaal niet. Te makkelijk eigenlijk die talentjacht en wat daarin voorkomt. Nou ja, ga, als je het houdt van zingen houdt, ga lekker zingen. Desnoods op straat of in de kroeg. Of uh, doe eens een keer wat geks, of. of ja, ik weet niet, graag gewoon wat doen. Maar ik concentreer je niet op het succes. Concentreer je niet op het geld. Want als dat moet komen, dan komt het vanzelf wel. En zorg gewoon dat de mensen om je heen zijn... Waar je op kan vertrouwen en die je al ook kennen voordat je beroemd werd. Want nadat je beroemd werd, wordt het krijgen van echte vrienden volgens mij een hele lastige opgave. Ja, dat kan me ook voorstellen. Want volgens mij zijn er dan toch altijd al mensen die dingen van je willen. Maar nee, je uh, weet het niet meer. Nee, nee, je kunt het moeilijk scheiden. Dat denk ik ook. Het is moeilijk wordt het wordt heel moeilijk. Ja, ja, Dank voor je mening, Timo. Graag gedaan. Oké, okay, tot ziens. Bye. We gaan naar uh, Martin. Goedemorgen, Martin. Ja, Goedendag, Luc. Hallo, goeiedag. Hoi. Uh, ja, over talent ging het, had ik ook een mening over. Ja. Uh, en het sluit een beetje aan bij uh, eigenlijk de laatste twee uh, luisteraars. Mm -hmm. uh, nou, ik hoor inderdaad mezelf een beetje door de lijn. Hm. Uh, praat een beetje lastig. Ja, ik zie... Uh, uh, even kijken inderdaad ook als, als ze het doen of ze je nodig hebben. Maar als het er uiteindelijk uh, op neerkomt, dan laten ze je net zo hard weer vallen. ja Terwijl talent heel erg... Uh, het woord impliceert alsof je de oplossing voor een probleem bent, zogezegd, uh, of zogezegd een hero bent, oftewel um, iets kan bieden wat er nog niet is of waar de hele mensheid eigenlijk op zit te wachten. Ja, en, en, um, en die shows die geven, nou. daar dan, uh, die ge die geven dan een soort van podium om dat dan uh, te laten zien aan de, aan de mensen. Dat, dat, dat, dat, dat is toch wel, wel, wel mooi toch voor die mensen, ja, als ze dat graag willen. Ja, maar dan draait het weer heel erg om om, het, om, om, om de persoon zo gezegd, die ze zoeken. Maar je zou kunnen zeggen van hey, richt je op het, op het probleem. Wat is het, wat is het probleem wat het talent moet oplossen? Ja. En in dit geval zou het zijn nog mooiere muziek maken of of, of, of uh, maar even doorgetrokken naar, uh, naar een opleiding. Want dan heb je spreek je van ballotage. Dan zijn ze bijvoorbeeld zoek naar uh, talenten op gebied van, uh, van bouwkunde of, of van wegenbouw. Van, uh, of noem eens wat, op, op problemen ja. die opgelost moeten worden. Ja. En mm, in die zin is het een heel erg... Uh, in die shows vind ik dat we niet echt zitten te wachten op, uh, op misschien heel veel nieuws. Terwijl het wel erg wordt uh, gedaan alsof dat uh, zo is. Waardoor de mensen het idee hebben dat ze... Ja, dat er heel erg op hun gewacht wordt. Maar ja. het blijkt ook inderdaad dat er heel veel... Uh, dat dat niemand erop zit te weer, wachten eigenlijk. Dat hard gedumpt worden op ja. het moment dat het show over is. Ik vind de vergelijking met een opleiding wel goed. Want dat is natuurlijk ook een beetje wat ze, wat ze bij de Voice of Holland bijvoorbeeld zeggen natuurlijk. Hè. Dat, dat zijn, dan zijn het uh, coaches in plaats van uh, juryleden. Dus dan, dan, hm. dan word je gecoacht, getraind. Um, maar het gaat wel rap. Het is wel echt in, in een paar maanden. Het is een korte opleiding eigenlijk maar. Ja, terwijl als je, ik, bijvoorbeeld de kunstopleiding is een hele leuke, Er melden elk jaar zich duizenden nieuwe kunstenaars aan. Mm -hmm. En dan gaan er maar een paar door. En van die heleboel uh, paar die dan uh, nog studeren, na vier jaar overblijven, nou, nou maar een enkeling daarvan uh, komt, nou ja, helemaal gekneed en, uh, ja, ontwikkeld via een bepaalde academische gedachte, komt dan in de top terecht zo ja in feite is het een, is het een hele een oude truc al, eigenlijk is het een, een vorm van, uh, uh, je ziet het ook in Amerika, uh, een paar mogen beroemde rappers zijn en de, en de rest van de ghetto die wil nog beroemde uh, rapper worden. Mm -hmm. even, even in het algemeen even, zo gezegd. Yeah. Uh, en dan is het eigenlijk een manier om het volk te temmen, in die zin, we, we kunnen ons prima ophangen uh, aan een held. Yeah. En, uh, we willen allemaal de held worden, maar we zullen het lang niet allemaal worden. Nee, Dan dat we, kan het niet. Nee, ik kan niet. We hebben allemaal. daar heel wat voor over, Dus het is in ja. feite een soort economie ook. Ja. Zou jij ook en, zelf uh, meedoen aan een talentenjacht, Als jij denkt van nou ik kan, ik kan goed zingen? Laat ik eens mee? Doen? Uh, ja, ik, ik, nou, ik heb niet uh, in een show gedaan, maar ik heb wel een, een ballotage doorgaan van een kunstacademie. En okay. Het ging allemaal heel goed. Dus. En is dat een beetje, dat werkt een beetje eigenlijk op dezelfde manier natuurlijk. Hè? Dat, uh, dat is ook een soort van talentenjacht eigenlijk, om te laten zien wat ja. je kan. Dat jaar ging 1 op de 10 ging door. Dan uh, dus, ben ja, je doorgegaan? Uh, ja, ja, ja, uit tekentalent. Ah, dus okay. ik ben met mijn mavootje op een uh, hbo-opleiding beland. Hier, bam. En stel, ja. er komt nu straks een, een uh, So You Wanna Be A Tekenaar-programma. Een, een, een, een programma mm, waarmee... Dat is, dacht ik wel aan, ja. Zou je, leuk zijn. Ja, zou je ja. dan meedoen aan zo'n programma? Mm, nee, ja. Of je wilde een nieuwe Herman Brood van Nederland misschien worden. Precies. Uh, zo'n zo kunstprogramma. Een talent... Een, een, een, een, een, Talentenjacht voor kunstenaars? Ja, dat is een goede vraag, want het prikkelt natuurlijk wel, want iedereen wil op zich wel eh, toch beroemd of bekend of, of, of ervan kunnen leven en zo en zo. Ja. Maar ik heb mijn eigen uh, loterij eigenlijk al uitgezet in die zin. Ja. Ik bouw gewoon hele goede schilderijen ja. en kwaliteit betaalt zich altijd wel uit. Als Jijzelf... je daar zeker van bent, ja. voor jezelf. En ook je talent echt ontwikkeld hebt op een misschien uh, eigenwijze manier. Niet zo, uh, zoals de, uh, de shows je kneeën en, en opleidingen je manipuleren in bepaalde denkenrichtingen. Maar echt, echt eigen werk. Mm -hmm. uh, ja, ik, ik zeg het betaalt zich altijd uit. Ja. Is het niet voor jezelf dan is het wel uh, Nou ja, misschien via een hele goede klant of iets. Ja, dus, de, dus de verleiding van de, van de snelle roem en de, de, de snelle faam die zou je wel weten te weerstaan. Ja, <laughs> det ik zou er wel inderdaad ja, lang over... Het, denken, is hoor, het is toch ja. ongelooflijk, Ja, ik zou het ook uh, logisch vinden. Hoor. Ja, niet dan met, uh, met, met, met een kunstenaarstalent, ja, want dan uh, kom ik niet echt ver mee. Maar met andere dingen. Dat, uh, ja. Nee, maar bij mij, kijk, dan kom je weer op het punt van... Bij mij houdt talent in dat ik heel erg een, een spreekbuis staan zou hebben. Ik zoek wel heel erg een podium. Maar dat komt omdat ik wel van mening ben dat wij als creatief, als creatief persoonlijk oplossingen hebben voor problemen. Dus in die zin lokt het heel erg. Maar niet om beroemd te worden. Nee. Of, uh, uh. Maar, en dat is het natuurlijk... Uh, dat is het, het, de ware essentie van, een, van talent. Maar Dat meer om te laten een zien wat je kan eigenlijk. Oplossen, wat eigenlijk voor het volk, uh, niet, of hè, voor de gewone man, de koning, of noem eens wat, niet op te lossen was. Ja. En dan werd het talent gezocht onder het volk. En die ging het probleem oplossen. Maar dan ja. moet het wel een probleem zijn. Dus ik zoek eerder talenten onder mensen die iets aan het milieuprobleem kunnen doen. Of, of, eh, of iets aan deze grote Ik, ik voel een, grote hele, op momenten... een hele lading nieuwe talentenjachten van John de Mol aankomen. Uh, ja. <laughs> dat zou wel kunnen. Ja, ik, hoop, ik hoop maar niet dat ze naar kunstenaars op zoek gaan. Maar ik denk dat ze dat al over het hebben, maar niet te doen. Want jaren geleden zei Simon Kamichelt al, de beroemde schrijver... Mm -hmm. In Nederland heeft iedereen een oom die schildert. Dus <laughs> ja, dat is zo. Ja, dat wordt het wel heel veel om ja, dat denk ik ook. Martin, dankjewel voor je verhalen. Oké, tot Hoi. Want jouw mening over talentenjachten, vind je het een beetje leuk? Of denk je van nou, nee hoor, die, die de samenleving, en daar moeten we maar snel eens een keer mee ophouden? 0801121. 0801121. Laat weten wat je vindt van talentenjachten. 0801121. Je zit te denken, moet ik dan nog een plaat draaien van mensen die mee hebben gedaan aan talentenjachten? Maar eigenlijk denk je van nou. De mooiste liedjes zijn dan toch stiekem gemaakt door mensen die daar niet aan mee hebben gedaan. Dus misschien zegt dat wel wat. Hoe vervan ik bijvoorbeeld had het helemaal niet nodig. Mad About You op Radio 1. zijn om talenten te scouten omdat echte talenten talentenjachten niet nodig zouden hebben. Ik denk niet dat je talentenjachten moet houden en dat je eigenlijk gewoon weet je zoekt ze zelf op in plaats van dat de talenten jou opzoeken. Als je naar YouTube gaat en je wilt een bepaald talent zien, typ je dat daarin en dan krijg je te zien wat je wil zien. Dan hoef je niet uh, naar allemaal onzin te kijken die je niet hoeft te zien. En ook geen vals zingende mensen, of tenzij je dat wel wilt zien. Als je dat wel wilt zien, dan typ je vals zingende mensen in. Denk eens na. wie was een paar jaar terug de winnaar van of winnares van Idols. Ik weet het niet meer, ik hoorde er heel weinig meer van. Uh, dus ik denk niet dat je er echt heel veel aan hebt. Jamaica. BNN. BNN. 4-7. Oh. Luc Ickink. Jim. Jim Ray. Of Jim, ik weet niet meer precies. 0801-121, 0801-121, wat vind je van talentenjachten? Ik denk dat talentenshows totaal overschat zijn. Wat ik van uh, talentenjachten vind, ja, is dat het, dat het een mooie manier is om, uh, om talenten te spotten. Zeker weten. Maar dat de laatste tijd wel heel erg veel wordt gefocust op alleen maar talenten als zingen en dansen, zeg maar. Een prachtig programma. Ik heb het nog nooit echt gezien. Ik zie wel eens fragmenten. Maar ik vraag me af of we niet een beetje doorgeslagen zijn in al die talentenjachten. Het is een trucje om heel veel mensen te laten kijken. En het is spannend, maar het is... Het is een doel op zich, en het doel is niet om een talent te ontwikkelen dat het uiteindelijk redt. Live vanuit de badkruip was dat. Eh, uh, Aat, goedemorgen. goedemorgen. Hoe is het? Alex! Hé, Aat! Zelfs een kan! Nou ja, ik ben dat ook mijn mede hier als het mag. En dat mag altijd. Nou, wat vind je zwak, man? Wat zeg je? Wat vind je zacht? Zacht, ja? Oh, daar zou ik graag even wat aan doen. Dat komt misschien door mijn muziekje. Ik heb een hard muziekje op de achtergrond uh, gezet. Zo beter. Nou, nee, niet echt, nee. Hmm. Hmm. Nou ja, laat Ja, ik... nu, nu, nu wel. Ah, kijk aan, opgelost. Ah. Voilà. Nou, beste Luc, ik vind het gewoon wogelijk. Ja? Ja, ik vind het gewoon wogelijk. Ik heb het zelf ook vroeger meegedaan aan die poppenkast. Ja. Maar, wat ik dan het meest trieste vind, wat ik er wel eens van gezien heb, dat er kinderen, jongens en meisjes dan... Er zitten een paar van die valse nichten achter aan tafel. Met een man of vier, geloof ik. Ja. En er zitten, nogmaals, bepaalde de valse nicht. En die zitten die kinderen zo af te kraken. Nou ja, dan zat dat het, het, het, het huilen nadat dan lachen. Ja, En denken, waarom moet het op zo'n manier? Die zijn diep gekrenkt soms hoor. Als, uh, die ja, ja, nee. Die krijgen. Ik weet het wel, als ze opgevoed worden door de ouders waarschijnlijk. Van ja. je moet beroemd worden en dat en dat. Ik bedoel, het ligt natuurlijk al twee kanten. Maar ik, ik, ik vind het gewoon de, de, het hele format. Nee, ik ben daar niet voor van. Maar je zei, je, zei, je zei, ik heb zelf ook meegedaan en dat soort dingen. Heb je zelf ook al een talentjachtje uh, Ja, meegepakt? Ik kan ik, ik, ik nog een beetje gitaar, weet je wel. Oh ja. Een jaar of vijf, al die rock, rockbandjes, uit de A, -G. Ja, en Hoogstel ook. nummer 1? Ja, dat, dat, uh, de, je, je kent dan wel mensen toch uit de, uit de, uit de muziekbiz. Ik ken ze allemaal. Ja, precies. En, en, maar, de, maar heb je zelf ook, uh, uh, dat je dacht van, nou weet je wat, nu ga ik het proberen. Ik ga toch eens een keer kijken of zo'n talentjacht, of dat, of dat, of dat mij uh, grote beroemdheid kan, uh, kan opleveren. Ja, dat was meer de gein, joh. Ja. En, ja. Je moet een beetje geluk hebben, je moet goed wezen. Nou, misschien was ik goed genoeg, dat weet ik niet, maar... Maar ik vind het gewoon, in algemeen dat wat ik ervan gezien heb, dat die kinderen gewoon ja, tot de grond toe afgebroken worden door een paar mensen, ik denk ja, die mensen die die kinderen hebben ook een slachtbeveluid nodig wat dan ook. Ja, nou soms zie je ze wel eens, euh, dan, dan, dan, dan zingen ze zeg maar best goed, maar net niet goed genoeg om de grote top te halen, maar dan ja, dan, dan, dan krijgen ze zoveel kritiek, dan denk ik ook altijd wel eens van, ja, jongens, kom op zeg, doe eens ze een beetje hardig tegen die mensen. Ja. Ja. Maar ik denk dat het gewoon een, een, een kwestie is van geld verdienen voor die ongroepie. Ja, dat, dat, dat zeker. Ja, natuurlijk, ja, het is één groot... En, en daar gaat het om. Ja. Dus denk denkt niet dat het belangrijk voor die kinderen of wat dan ook. Maar het was een productie, hoor. Want het, het, het werd hier op het Mediapark werd het gehouden natuurlijk. En het was echt het, gigantisch. En honden en weet ik voor wat erbij allemaal. Voor de beveiliging. En het is één groot gekkenhuis, is het, hè? Ja. Ja. Ik heb een ander voorstel. Ja. We moeten maar een keertje een enquête houden over de beste host. <laughs> en, en dan ben jij de eerste. <laughs> doe ik ook, draai jij eens toe om, ja? Gelukkig. Lukt <laughs> <laughs> ja, de bossen ik. Heet het later weer, hè? Hoi. Ik spreek je. Oh, uh, dat was het. we gaan naar Jan. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Hey. Uh, ik hoor een Brabants accent, maar ik ben toch een beetje bevreesd daardoor. Maar het valt mee, hè, geloof ik. Het valt, het valt enigszins mee, ja. <laughs> Heel goed. Nee, ik kom niet door je accent, hoor, maar... Uh, uh... Goed, ga verder. Je hebt geen kinderen toch? Ik heb geen kinderen. Mee. Heel fijn. Heel mooi. Hey Jan, vertel, wat vind je van talentenjachten? Nou ik vind talentenjachten eigenlijk gewoon een hele mooie weerspiegeling van de samenleving. Oh ja? Ja. Waarom het is, dan? Het is, gewoon, uh, ja, het is gewoon chaotisch en net uh, hoe het valt daar uh, dan word je succes toevallig of sta je mee. Ja. Dus, dus, dus, dus zeg maar, de, de, de, de toevalsfactor vind je wel een mooie weerspiegeling van de samenleving eigenlijk. Juist, ja, net hoe de hele samenleving op dat moment over denkt. Ja. Wie er doorgaat of niet. Ja. En, en hoe zou het dan nu zitten? Want nu, nu wint dan zo'n meisje uh, als uh, Iris Kroes. Ja, daar en... ben ik het niet mee eens. <laughs> nee, wie had moeten winnen vind jij? Ik zeg, in mijn ogen had Charlie Luske moeten winnen. Charlie Luske, die is de jongen die er al in de halve finale was uitgegaan, ja. hè? Ja, die, die was echt een stuk beter dan, dan... Ja, ik vind het eigenlijk persoonlijk, vind ik haar gewoon... Ja, voel je lelijk in ieder geval te beginnen. <laughs> ja, nou ja, zijn de meningen over ja, verdeeld. dat, is, dat maar, is mijn maar, mening. Ja, dat mag. Ik, ben, ik heb een schur als hekel aan de harp, dus. Oh ja, ja. Een goede ja, daar ben ik wel een beetje... Ik vind het een knappe dame om te zien, maar die harp, dat is echt joh, rot, rot op met dat ding, denk ik. Dat hoort ook helemaal niet thuis in, uh, in een popmuziek uh, Nou, iets. op de planeet niet hoor, vind ik zelf. Harpen, harp, nee. harpen en palmfluiten, echt broertje dood aan. Ja, precies. Maar, aan, <laughs> lo, aan los van, denk ik ook echt een skurtregel aan. <laughs> maar, uh, uh, maar toch wint zij, en niet Charlie Luske, terwijl je Charlie Luske de grote, grote uh, favoriet is. Hoe kan dat dan? Is dat dan de samenleving die toch de underdog wil? Nee, ja, het is, uh, iedereen denkt van die jongen die komt er toch wel. En vaak zie je ook dat de nummer twee van een talentjacht veel verder komt de nummer één. Ja, nou dat ja. zie je nu ook hè, want je hebt dus een, die Chris uh, Hordijk, Die uh, staat op nummer één met het plaatje. En niet Iris. Maar ja. die heeft meer een gunfactor van, weet je wel, de rest die... die uh, officieel heeft hij gewonnen, maar op dat moment, die avond, zegt ze, oh, de meisje, heb verder toch niks. Ja. <güls> ja, is dat, is, dat dan, uh, de, de, is dat dan het succes van de, van de talentenjacht? Die gunfactor? Nou, het succes van de talentenjacht is dat gewoon over een heel breed publiek iedereen het mooi vindt. Ja. Ik bedoel, de hele simpele mensen die vinden het gewoon mooi omdat je er toch niks te doen. En mensen die slimmer zijn, die denken over, na van jezus, wat gebeurt er allemaal op onze televisie? En die vinden het gewoon vooral fascinerend. Ja, en heb jij gestemd? Want je kon natuurlijk stemmen, hè? Nou, ik stem, nee, dat doe ik niet meer. mee. Nee. Dat, dat doe je niet aan mee. Dat, uh, je vindt het leuk om te kijken, maar stemmen, dat gaat allemaal niet gebeuren. Ja, ik zie het gewoon echt als leed gemaakt. <laughs> ja, dat is het soms ook wel, hè? Maar vond je dan ook ja. niet? Want dat heb ik wel altijd bij, uh, bij talentenjachten. Ik vond bijvoorbeeld bij Idols vond ik altijd die uh, uh, de audities altijd heel leuk. Want ja, dat ja. Is, lekker lachen en zo. Maar daarna werd het toch wel, wel een leid. beetje saai wel hoor, vond ik. Ja, dat heb ik ook. Hè? En ik vind, ik snap niet gewoon sommige mensen die erheen gaan dat die gewoon. Ja, door een omgeving niet in bescherming worden genomen en gewoon daarvoor leeuw worden gegooid. Ja. Ze zouden ook wel weten dat het gewoon een complete bugger is wat ze eraan doen zijn. Stel, een vriend van jou komt naar je toe, waarvan je weet, die kan zeker niet zingen, en die zegt, joh, uh, moet je luisteren Jan, ik heb een grote droom, ik ga meedoen uh, aan uh, X-Factor en uh, kom televisie en ik weet zeker like een ster geworden. Wat, wat zeg je dan tegen hem? Doe eens even normaal. <laughs> ja, dat zou je wel gewoon zeggen. Je zou wel gewoon zeggen, doe eens even normaal, uh, je kan niet zingen. Ja, doe eens even normaal en dan zijn naam bijvoorbeeld, zeg maar. Ja, dat we is het normaal op. Ja, precies. Iets. Ja, dat begrijp ja. ik. Ja, ja, jij kunt, <laughs> dat begrijp ik ook al, ja. Hé, hey Jan, dankjewel, hè. Ja, hé, hey, tot... fijne avond, hè. Jo, dankjewel. Tot later weer. Hoi. Tot uh, Even kijken, dan gaan we nog naar Adrie. Adrie, goedemorgen. Goedemorgen. Um, nou, heel, heel kort. Ja. talentenjacht, dat is wel mogelijk. Ja. Alleen, je kunt nooit het talent organiseren. Uh, nee, dat kan niet, want die, dat moet ze gewoon aandienen, natuurlijk. Ja. ja. Dus ze moeten het wat simpeler doen. En, uh, hoe, en wat minder. Hoe, de, hoe dan simpeler? Ja, dat doe je twee keer per jaar. Top of flop, had je vroeger op de tv. Ja, maar ja... zeg je, hoe heet het, uh, die man ook? Ja. Van achter de duinen. Ja, je, je, je kunt niet leren gitaar spelen. Nee. Je kunt ook niet leren een auto spuiten. Maar je kunt er wel man, leren gitaar ik, leren. spelen. Maar, maar dit... de rest, dat moet je zelf hebben. Ja, het echte talent, dat zit van binnen. Dat, dat, dat, zit niet, uh, dat kun je niet aanleren. Je kunt ook niet leren, je kunt ook niet leren schilderen. Maar dat zij... heb je of dat heb je niet. Ja, maar zij zoeken natuurlijk mensen die, die dat al eigenlijk al kunnen. Dat hoor je toch? Ja. Maar weet je wat ik nou... Dat zal heel Nederland wel eens denken. Hoe is een godzaam die Gordon beroemd geworden? Want die kan <laughs> helemaal niks. <laughs> nou, die kan toch wel redelijk zingen, toch? Of niet? Wel, nee. Nee, wel, kan nee. niet zingen, nee? Ik weet eigenlijk nee. ook niet. Ja, hij zong een liedje hè, over. Uh, nee, maar, kon ik maar, maar even ik bij zijn. Ik hem dat hij met niks zo ver gekomen is. Ja. Ja, en, en hij is uh, grappig. Je kon hem lachen. Ja, hij is niet grappig. <laughs> nee. Voor amsterdam is hij niet grappig. <laughs> dus hier is hij nagemaakt. kun jij veel beter eigenlijk. Ja. Hé <laughs> hey, Adrien, dankjewel. Ik, uh, ja, okay. ik ben het wel, wel een beetje met je eens. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Oké, okay, tot later. Hè. Hoi. Talentenjachten kan nog eventjes via de Twitter, AdLuke, of via 0800 Weet je wie ook wel een talent heeft? Obama. So in love. Ja, doe toch even een stukje Al Green, Obama, hè? Op een speech. Even wat stemmetjes binnenhalen, Hij Heeft ook geen talentenjachtje nodig. Let's stay together, Al Green of één. I'm so... Als mensen uit het niets komen en dan weer zo'n talentenjacht een bepaalde ja, applaus kunnen krijgen, een waardering, een soort uit de schulp soms zien te kruipen. Ik, ik heb het wel gezien en vind ik wel leuk als er weer iets nieuws komt. En niet alleen weer die stoelen omdraaien, want dat kennen we nu wel. Dus gewoon weer iets nieuws. Ik vind het voorzien, vind ik wel heel erg leuk, maar ik vind het wel een beetje oppervlakkig. Ja, dit jaar heb ik het nog niet gezien, alleen vorig jaar. Maar ja, wat ik denk ja... Ik moet een keertje ophouden. 3,6 miljoen mensen hebben gekeken naar de Voice of Holland. En Iris Kroes heeft dat programma gewonnen. Straks na 6 uur hoor je Wieke. En Wieke is op pad geweest in Drachten. En heeft de huldiging van uh, die Iris Kroes meegemaakt. hoor je zo meteen een reportage over. En Crack de Playlist met Tim Akkerman.